Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NMS op 3. Er komt een einde aan tijdelijke huurcontracten. Daar is de meerderheid in de Tweede Kamer het over eens geworden. De tijdelijke contracten zorgen volgens de meeste partijen onnodig voor stress. Er zijn wel een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld als je gaat proef samenwonen. Je hoort PvdA-kamerlid Henk Nijboer. Er zijn steeds meer mensen die gaan uh, samenwonen. Dat kan goed gaan, dat kan niet goed gaan. En die kunnen dan in die tijd dat huis aanhouden... Dat gaat er niemand in als ze het willen verkopen en dat kan u niet. En ik wil dat wel mogelijk maken. En ik wil ook mogelijk houden, maar dat kan dus al dat je ook zelf er weer in terug kan als die relatie stuk loopt. Ja, in dat geval mag een tijdelijk contract dus wel. Ook mag de huur worden opgezegd als je huurbaas zijn of haar woning wil verkopen aan haar of zijn kind of er zelf in wil gaan wonen. Een groep Nederlanders moet vijf jaar de cel in vanwege plofkraken in Duitsland. De vijf mannen en de vrouw zijn volgens de rechter onderdeel van een criminele club. Ze kochten geldautomaten om daar vervolgens in Utrecht in het geheim op te oefenen. Nederlanders gaan wel vaker de grens over voor plofkraken. Vorig jaar werden er in Duitsland zeker 450 geldautomaten opgeblazen. Opnieuw is Nederland een plaats gezakt op de Europese ranglijst van LHBTI-rechten. Op de Rainbow Europe Index staat ons land nu op de 14e plek. Malta scoort voor de achtste keer op rij het hoogst. Dat land heeft de meeste wetten die LHBTI'ers beschermen. En veruit het laagst op de lijst staan Turkije en Azerbeidzjan. Een Europese wet die het gebruik van kunstmatige intelligentie, AI dus, moet regelen... is een stapje dichterbij. Een commissie van het Europese parlement is het eens geworden over hoe die wet eruit moet zien... Je hoort TIG-redacteur Nando Kastelein. Er zijn systemen die een impact kunnen hebben op de, op de rechten van ons, van mensen. En ook uh, uh, gevolgen hebben voor je gezondheid. Uh, het gaat over allerlei gebieden. Kritieke infrastructuur, water, internet, opsporingsdiensten die het gebruik kunnen maken, de rechterlijke macht. Het gaat echt om heel veel verschillende domeinen. Er is dus twee jaar aan de wet gewerkt. En op het allerlaatste moment is er ook nog iets toegevoegd over ChatGBT. Maar wat dat is, dat weten we nog niet. Krijg je nog het weer? Het is op veel plekken een natte boel nog steeds. Vanavond kan het wel een tijdje droog worden. Net als Morgen, dan is er ook vaak een zonnetje, en het wordt morgen tussen de 17 en 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland veel langzaam rijdend verkeer. paar bijzonderheden. De A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen. Daar staat na 8 kilometer file. Vertraging is 20 minuten. Ook 20 minuten op onthoudt op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Steen. En tenslotte de A9 Alkmaar richting Diemen. Tussen Alsmeer en Amsterdam gaasverdam 12 kilometer file en een vertraging van 20 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in Zie Met nu zandvoort draai door. <tied> I know this feeling I's all I'm I know this feeling I's all I'm There's so a all die had uh, de nodige problemen, denk ik. Het uh, heeft er geen zin om eventjes op uh, te kunnen starten... bij deze Rijd door. Um, dit is uh, de Rijd door van 11 mei. Al problemen, maar het uh, was iets uh, van... Uh, nou, een beetje van uh, 10 seconden of zo. Dat doen we dan zo, hè. aan. Spendouw, Berley, beet het spits af. Met Chant nummer 1 echte jaren 80 geplaatst. Dit is eigenlijk er ook één, maar dan in een speciale remix van Yazoo en Situation. Belgen weten steeds beter de weg naar Zandvoort te door te, te vinden. Hoewel deze band dat niet echt nodig heeft. Baltasar met de Purple Disco remix van Losers. Daarvoor hoorde je jazoo. ook al in een ander uh, remixjasje. Namelijk een Amerikaans jasje. Dat hebben ze toen de tijd zo uitgebracht. Uh, Gli en Call of the CC and Music Factory. And a deeper love. Maar hoe ben ik daarna nou wel aangekomen? Ik heb een, ergens een radiovriend en een radio kregen, ergens in het uh, land. En die mag één keer in de vier weken een lijstje altijd uh, overleggen. Bij uh, de vrienden van de, de Volendamse en E-Damse uh, uh, Ja, daar zit ik altijd vast uh, naar te luisteren. Maar een paar jaar terug. Ik kwam ik op een gegeven moment met uh, dit nummer van uh, Maximo Park. En ik vond dat... Toch wel lekker klinken, eerlijk gezegd. Uh, het is al een nummer van. Uh, nou, wel een tijdje terug alweer. Maar hij doet het altijd wel, wel heel erg leuk. Meeting up. Die jongens die komen uit Tynemouth. Waar ligt dat? Dan moet je niet denken aan uh, dat, dat hele andere bekende bandje. Ik ben nu even gauw de naam uh, kwijt. Want dat is Tynemouth met e i G, N en, en dan Mouth. Maar dit is de Tyne Mouth in de buurt van Newcastle. Want daar komen ze dan uh, echt uh, vandaan, deze Maximo Park. En het is een beetje Postpunk met uh, vette synthesizers. Daar uh, is het wel uh, mee uh, van doen. Uh, daarvoor hoorde je Cleveland Call en uh, Deeper Love. We gaan er nog één uh, draaien tot aan de hoofdpunten van het nieuws. En dat is uh, de dame die volgens mij ook niet kapot te krijgen is. Hoewel. Er nogal wat uh, te doen is geweest om de live shows. Ik, jaren terug heeft ze ook nog een pauzeacte opgevoerd bij de Eurovisie uh, Songfestival. Maar dat was niet echt een succes. Laten we het dan nog maar even doen met die oude nummers van haar. Madonna met Dress You Up. You got en de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een groep Nederlanders heeft tot vijf jaar cel gekregen... voor het voorbereiden en uitvoeren van plofkraken in Duitsland. Vijf mannen en een vrouw gingen volgens de rechter zeer professioneel te werk. Zo kochten ze geldautomaten om daar in Utrecht in het geheim op te oefenen. Tijdelijke huurcontracten worden, als het aan de Tweede Kamer ligt... weer grotendeels verboden. Een vast huurcontract moet weer de norm worden. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als de eigenaren er weer zelf willen gaan wonen. Opnieuw is Nederland... Een plaats gedaald op de Europese ranglijst van LHBTI-rechten. Op de Rainbow Europe Index staat ons land nu op de 14e plaats. Het is bewolkt met buien, af en toe zon, het is 14 tot 18 graden. Plaatselijk kan het omweren. I believe it was my life Got everything I needed, was it lie. Got me in so bad, I made your mine Baby Ain't no other way to make it fine Now you want it back in a ride Got everything I want when you're on the Baby, baby And no time for you, you mess it with my head, I said Came into my hole, I caught my I know it Tryna take me down the flame, but things just gotta change Like my heart is high, yet you won't be there De nieuwe EP heet Dawn After Dusk van Wendy Moore. Volgende week, nou volgende week, 2 juni komt hij uit. En daarvoor ik Weet dat niet juist meer. Oh, ik werd het al. David met Overplayed. Deze dame had gisteren haar album release show De Mira Metropolis. Am <middels> innocent Self-esteem has to be fed to us I am the sacrifice Castigates Others for And all claims to hate But ain't just wanted you to 40 jaar geleden dat dit uitgebracht werd. Robert Plant en Big Lock, de man van Led Zeppelin. Daarvoor hoorde je de Mira met Metropolis. Voor, uh, gisteren had ze haar uh, album release show in de Melkweg. Dat album dat heet Iggy. Daar komen we straks nog in alternatieve FM nog een keer uh, op uh, terug. België. vertegenwoordigd. Eerst met uh, David in... Uh, na, na de hoofdlijnen van het nieuws. Nu is het met Wolf van Wijmeers and fall from grace meest bijzondere met die Belgische popmuziek. Uh, dit uh, kwam volgens mij ergens in 2021 uit uh, Wolf van Vermeer. Ik heb uh, dat album The Early Years. En daar staat dit dus op. Uh, Fall from Grace. Daarvoor hoorden we Robert Plant met Big Lock. Ik had hem volgens mij ook al afgekondigd, want het was één om één. Um, goed, we gaan straks een uh, alternative FM uh, doen. En degene die zou moeten komen, die is. Behoorlijk vertraagd. Dus we gaan ervan uit dat hij ergens vanaf half negen zo'n beetje in de studio is. Maar dan zal dat nog wel heel erg wat voeten in de aarde hebben. Want ik heb ook nog daar rond half negen een telefonisch interview staan. Met de heer Engel. Steven Engel, te verstaan. Want dat gaat over zijn album 40. Dus dat zo dadelijk. Maar we hebben natuurlijk ook nog, nog de afsluiter van Deze Zandvoort draait door. Wat hoort, dan zijn de jongens ook weer in het pand. Want ja, er uh, moet zo direct nog weer een, een of ander live uh, programma worden neergezet. En uh, we sluiten deze het uh, draait door dat uurtje waar ik dan al een beetje kan warm draaien. Nou, dat warm draaien dat, uh, dat is niet helemaal gelukt, eerlijk gezegd. Dat kunnen we beter aan die Formule 1-rijders overlaten, want die uh, kunnen dat. Veel beter dan ik in ieder geval. Dit is Blondie. Tot aan het nieuws van 7 uur met Rapture. And you don't stop, sure shot. Go out to the parking lot, and you get in your car and you drive real far. And you drive all night, and then you see a light, and it comes right down and lands on the ground. And out comes the man from Mars, and you try to run, but he's got a gun, and he shoots you dead, and he eats your head. And then you're in the man from Mars. You go out at night, you eat cars you eat Cadillacs, Lincoln's, two Mercury's and Subaru, and you don't stop. you